Jobboots met het NOS Journaal. Het filmpje met Mohammed Cartoons, dat PVV-leider Wilders had aangekondigd voor de zendheid van politieke partijen op NPO 2, is daar niet uitgezonden. In plaats daarvan was een oude PVV-boodschap te zien. Het filmpje met de cartoons is wel op YouTube geplaatst. PVV-leider Wilders reageerde furieus. Op Twitter beschuldigde hij de NOS van sabotage. In de reactie zegt NOS-hoofdredacteur Geloof dat de NOS niet over de zendtijd voor politieke partijen gaat. Die verantwoordelijkheid ligt bij de NPO. Inmiddels heeft Wilders gesproken met NPO-baas Haagoord. Volgens hem is er sprake van een misverstand. Het is nog steeds niet duidelijk wat er mis is gegaan met de uitzending van vandaag. Het pvv filmpje met Mohamed cartoons wordt nu woensdagmiddag om vijf voor zes uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen.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 Het weer vrijwel overal droog en vooral in de kustgebieden geregeld zon. Temperatuur vandaag tussen 15 en 18 graden. Vanavond bewolkt, morgen enkele buien met kans op onweer. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat bij knap het Rotterpolderplein... 4 kilometer file door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een raadje, plaatje, plaatje is hier een beetje te makkelijk, hè, deze? Dat heb je zo gedaan, hè? Spooljong natuurlijk, joh. Come back and stay for good this time.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 I yeah. yeah.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 een fantastisch pop-up weekend hier in Zalvoorts met heel veel geweldige evenementen. En uh, ja, we hebben het uh, zojuist al gehad over het wereldkampioenschap uh, haringhappen. Gisteren het record van 1500 happers die synchrone uh, Haringen uh, tot zich namen. Uiteraard nogmaals uh, namens CFM van harte gefeliciteerd. Maar er zijn nog veel meer leuke activiteiten die aan de gang zijn en die er gaan komen.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 En dan langzamerhand gaat het, uh, ja, gaat het volume wat harder en uh, dan ja, komt er wat meer up-tempo muziek. Maar we blijven dansbaar, dus het is voor jong en oud. Ja, er komen al die geweldige artiesten naar het Gasthuisplein uh, vanaf uh, vanmiddag. Waaronder Mike ja. Daanen. Gaat hij ook zijn ja. nieuwe single uh, daar uh, zingen? Ja, zeker. Hij gaat zeker Zomerson uh, zingen. Dat uh, gaat hij zeker doen. Ja, klopt.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 Tot een uurtje of één. Tot een uurtje of één. Oh, Gezellig. Morgen. Yes. Nou, we wensen je heel veel plezier en bedankt even voor je tijd. Oké, okay, graag gedaan. Veel da succes. Dankjewel, Roy, vanaf het okay. gastfestplein. En weer is hoi, Carrie Packard en de Union Cap. Longer, get out of my mind. The secret of your... baby in disguise and though you She wonders Als je toevallig toeval, Albert Young, dat net uh, Katje binnenkomt bij deze plaats? Ja, dat was Young Girl. Young Girl. Ja, ja. <laughs> Uit de jaren 60 hoor je Carry Packers en de Union Cap. Het is één minuut over half drie, tijd voor het weerbericht. weerbericht. En daarvoor schakelen we live over naar de man die tegenover ons zit. Goedemiddag, Lex van de Hoorn. Ja, goedemiddag. Bro. Hallo, hoe is het met je? Goed hoor. Ja. Ja. Hoe was de Harry gisteren? Lekker.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 Maar we moeten we toch weer, weer werken, Lex. Dus, hè? Ja, jij wel, maar ik niet meer. Ja, niet meer. Dag ben druk hoor. Ik werk eigenlijk de hele dag, hè? Eigenlijk wel. Met, met, met, met, je bent de hele dag met het weer bezig, hoor. Ja. Maar verder, dag, dag, verder, alles goed? Kijk omhoog, Sammy, en uh, dan weet je gelijk uh, waar jij toe bent. Wat wij wat, wat, zeggen? Nee, nee, nee. Ga verder. Ga okay. verder. Uh, Dinsdag. Die ontbreekt nog. Dan is het uh, meest bevolkt... Ja, het. het, uh, het uh,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 De nieuwe hier van Rhodes, die hoorde dus juist in uitzending bij CFM. Speak now was dat. Tot zover u een van zoveel op zaterdag. Zo meteen naar het nieuws en weer van 3 uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo. En de laatste plaats voor drie uur is op bezoek. Hier is Felix en Shine.